De Israëlische minister van Defensie Kat zegt dat hij toestemming heeft van de Verenigde Staten... om delen van Libanon en Syrië voor onbepaalde tijd bezet te houden. Volgens de afspraken in het bestand met Hezbollah moet Israël zich volledig terugtrekken. Maar tot onvrede van Libanon houdt Israël nog vijf strategische plekken bezet. Na de val van het Assad-regime viel Israël ook het zuiden van Syrië binnen en houdt daar gebied bezet. Dinsdag voerde Israël er luchtaanvallen uit. De nieuwe Syrische leiders willen dat Israël zich terugtrekt. Bij explosies in de stad Bukavu in het oosten van de Democratische Republiek Congo... zijn 11 mensen omgekomen en 65 mensen gewond geraakt. De ontploffingen waren tijdens een openbare bijeenkomst van de leider van de M23-rebellen. De Congolese stad viel halverwege deze maand in hun handen. Op sociale media zijn beelden gedeeld van de chaos in Bukavu na de explosies. Op andere beelden zijn lichamen van slachtoffers te zien. In de Democratische Republiek Congo woedt al jaren een bloedige burgeroorlog... De Nederlandse inzending voor het Songfestival lekte gisteren al uit, maar nu is die officieel gepresenteerd, inclusief videoclip. Het tweetalige nummer C'est la vie van Cloud gaat volgens de zanger over moeders. Op 13 mei staat Cloud in de eerste halve finale van het Songfestival in de Zwitserse stad Basel. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen nog regen, de temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen in de ochtend af en toe een bui, smiddags vaker droog en zonnig, dan is het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Naast nog een aantal korte files met hoogheid zo'n 5 minuten vertraging... vallen er nog een 2 drie tal files op in Noord-Holland. Om te beginnen de A10, de A10 Noord...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 Dus het is nu alsof wij gewoon in die lente wij, uh, mogen uh, loslopen. En dat is dus omdat we weer terug zijn op die donderdagavond. Uh, en dat laten we weten ook. De eerste van vanavond.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 En dat zijn twee winnaars van die voorronde van de Rob agda wordt van dit jaar. En je raadt het al, wat hebben wij vanavond? Namelijk de winnaar van de eerste voorronde. Dus die, uh, die komt vanavond hier spelen, dat is Koos. En die heeft ook best wel een reputatie uh, op te houden. Want Koos uh, heeft uh, in de finale gestaan van mooie noten. Van uh, vorig jaar in Amsterdam, is georganiseerd door de Grap.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 Really got your thing going on, don't you? I can make you famous, you're gonna be the greatest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 Um, we gaan verder met iemand die ook bekend is met het fenomeen Rob Akna wordt. En dat is deze Oliver Aaron. En dat nummer dat It heet a Mystery. I'm under arrest. I must confess that I, I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 to complicit and young Afraid to risk and fall Now I know why Ik zie hoe het andere vergaat. Hoe het bij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 Dat is hoe ik ben, je zegt me do relaxed. Girl, ga weg. Je zou niet voor me vallen op de middelbare school. But now we grown up, alleen ben ik geen Chris Rock. En nu leef ik de Libby, maar ben nog steeds op zoek. Naar jou, want ik wil vallen in de Jimmy Book. Bestel een takje voor jou en al je girlies Want ik ben weg van jou en jij doet vast de flirty Lang wachten tot dat is wat je mij laat doen. Wil je dubbel teksten, maar dat is niet cool. So I gotta keep my chill, ondanks dat ik je wel wil Love dat is een way street dus ik wacht tot mijn tally trilt Waarom doe je hard to get? Jij bent niet zo Stop playing games, dit is geen Nintendo Weet dat je me loopt? Ja die loopt me stilo You were the latest, jouw ex die daagt nog ken So... Maken bij het laat, dat is wat ik mij afvraag En zo ja, zorg ik dat er een Uber staat Ik geef je 5 sterren, net als bij de Uber daar Want je bent een pretty girl. hij heeft dat op haar aan Je hebt een gezicht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 Ja, yeah. het weer bepaalt de setlist. Zag hem gisteren nog op de stad houden kaart.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 ...in huis verloren. Dat, dat is een echte thuiswedstrijd. En het is daar ook stijf uitverkocht... ...kan ik je vertellen. Dus eh, bovendien heeft hij eh, toch een beetje de landelijke aandacht... Eh, ...weten te trekken met dat hele verhaal. Wat betreft zijn eh, ja, liedjes in mineur. Want eh, de landelijke radio met bijvoorbeeld Dolf Jansen... ...die op Radio 2 een uitzending... ...volgens mij is het Spijkers met Koppen... ...daar eh, hebben ze dat toch al een beetje in de gaten gehad... ...dat dat ook best eh, een hiphop is...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 That's so a cliche.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 Still turns me to solid stone. Cause she's Medusa with no serpent crown. She's a siren that refuses to seduce. And she'll always be my fantasy, my gateway from the solid ground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 En dat had ik opgenomen en daarvan ga je het een en ander horen. Eerst een stuk muziek en dan nog een van de ja. nieuwe nummers van dat album. En dat is My Mind. Hier is Singa. En dat nummer dat heet Feelings. In troubled mind I can't switch like that Hope you understand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 I wanna change but can't stand the rain I wanna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 Here I am reaching out, working on things that I'm working out. Call me off guard, I'm feeling pain. I promise there's a promise, explain to me why dat Singa met uh, My Mind. Daarvoor hoorde je het gesprek wat ik had met haar. Onder meer over het album Antidote. Dit is Pien met Not Yet.